En zit ik dan vanuit rijden? Heerlijk, met een glaasje rode wijn. Mijn kat heb ik net even gegeven, want het is nog iedere keer met die katten. Zo gauw dat muziekje begint te draaien, beginnen die katten hier bij me te nek krijgen. Ik hoor ze van een hele avondje, en heb, uh, zo gauw dat ik deze muziek opzet, komen die katten hier bij mij staan te nek Net Dat als ze denken, dan, dan, dan let ze misschien op ons. Maar maakt niet uit. Maar ik wil natuurlijk eerst beginnen met iedereen weer vanaf de welkom te heten. Die de moeite hebben genomen om hun chatkamer plaats te nemen. Want we zijn natuurlijk vanavond in het, in het uh, spiritueel praathuis van het Zesde Zintuig. En die zitten daar op dit moment Dat is Danny. Die heeft zich wel heerlijk gesetteld. Hij zit daar lekker te kijken. Met zijn heerlijke kop thee. Ik zit al aan de rode wijn. Dat is nog even straks voor jullie. Dan is het natuurlijk onze Elisabeth. Goedenavond, lieve Elisabeth. Ook fijn dat jij er bent. En ook fijn dat jij natuurlijk ook weer, Donner, een hart onder de riem hebt gestoken en gezegd: zoals jij het vindt. Want zo vind ik het natuurlijk ook. Dan is er natuurlijk Minken. Goedenavond, lieve Minken. Ook weer gezellig dat jij er bent met Ken ergens op de achtergrond. Dan is het natuurlijk Donner, lieve Donner. Ik heb ook gehoord dat je. Uh, het weekend lekker uh, weggaat. Ik met een tent, of weet ik het allemaal, in, in, uh, in de buitenlucht. Nou, gaat er maar eens lekker van genieten. Doe maar weer een goede energie op. En kom de maandag maar weer wat weer frisser zien. Heerlijk weer in de uitzending. Want weet maar, lieve donder, dat ik het ook wel eens te zwaar heb. Je weet, een tijd geleden heb ik ook in één keer mijn stream afgezet. Omdat het gewoon even te veel werd voor me. En toen heb ik ook met de gedachte te lopen, ik stop ermee. Maar ik zit al zoveel jaar, zit ik al, dat, uh, voor mijn plezier, voor uh, de mensen, dit doen, twee keer in de week. En dan denk ik, voor de, voor die, al zijn het er maar twee, die naar me luisteren, daar doen we het dan voor. En, die willen we niet teleurstellen, want wij willen alleen maar mensen blij maken, maar we willen mensen niet teleurstellen, ondanks dat we regelmatig, regelmatig uh, toch teleurgesteld worden in de mensen. Maar ja, dat is nou wel helemaal zo, even maar zo denken, daar moet je uiteindelijk een beetje boven gaan staan en proberen om te gaan met je eigen gevoeligheid, want dat moet ik ook. En dan moet alle mensen die gevoelig zijn, moeten leren omgaan met hun eigen gevoeligheid. Dan is dat natuurlijk, Tjako, goedenavond, lieve Tjaco. en dan, hij zegt gelijk bij mij, uh, vraagt, stelt de uh, vraag, nee, je had dacht, het verstand van hout ja, want ik ben in 1989 praktijk, begonnen met een auto En dat hebben wij nog steeds. Alleen maar jongens die hebben het voortgezet. Dus als je daar een vraag over hebt, dan laat het maar weten. En dan is er onze Pien, goedenavond lieve Pien, Die zei het straks al, wij zijn helemaal niet lief. Wie zegt dat? Nou, luisteren. van mij is het gewoon omdat het zeker tegen mensen... Ik heb er tegenwoordig moeite mee als ik gewoon een brief moet schrijven naar een of andere... ...die geld van me moeten hebben, dan ben ik nog genaakt om, het, om eronder te zetten... ...een lieve groet, een lieve groet nee maar dat doe ik dat nog maar niet. Dan wilde ik natuurlijk de operator, inderdaad, lieve operator, je had het in de gaten. Ik had hem aangeklikt, maar niet goed doorgeklikt. En omdat ik zo op de chat bezig was met, uh, met Jacco, had ik niet gezien dat die stream nog niet op mijn... ...op mijn andere beeld stond. Ik op mijn laptop, heb ik de stream op mijn andere computer, heb ik mijn... Uh, heb ik de chat uh, staan, dus zodoende. Dan is er natuurlijk ook de dreddred, -dred als je er is, ook van hier vandaan. Heel veel lieve groeten. En natuurlijk de mensen die op dit moment de moeite nemen. De moeite nemen om naar mijn programma's te luisteren. wil ik natuurlijk ook heel veel lieve groeten wensen vanuit rijden. Hoe krijg ik BEPS weer zwart? Ja, die zullen daar wel uitgebeten zijn, denk ik. Wat moet ik zeggen, Donner? Nee, ik kan je dat even zeggen tegen ze. Wat moet ik zeggen? Uh, en Joyce, als jullie toevallig luisteren... Ik weet toevallig dat Joyce een hele trouwe luisteraarster is van Donner. Die zit altijd in het programma als Donner erin zit. En ze gaat er ook altijd uit wanneer ik erin kom, dan gaat ze eruit. Dus het is niet een trouwe luisteraar van mij. Misschien op de achtergrond wel. Maar ze zit nooit bij mij in de chat. Ik weet dat Joyce eigenlijk een, een hele trouwe luisteraar is, graag in de chat zit. Uh, in de chat zit. En daarvoor ook, Joyce, uh, mocht je toevallig toch luisteren, dan, uh, en Colinda natuurlijk, maar Colinda die komt toch wel binnenkort terug uh, weer wel in. En dan zullen we het allemaal wel zeggen. Het moet ook wel, je moet, de mensen moeten het ook, die personen, oppakken. Ik vind altijd, wanneer wij, wij zijn, kijk, je begint met je programma, je leeft daar naartoe, tenminste alles. ik ga vanuit mezelf. Hè. Je leeft daar naartoe, je gaat beginnen, in de, hè, je leeft daar naartoe. Je hoopt allemaal op dat het allemaal goed gaat. Dat het allemaal fijn gaat. Je bent altijd weer blazen mensen in het chat komen. Dan weet je in ieder geval dat je iemand, dat, hè, je weet dat er mensen luisteren, maar dan is het zichtbaar dat mensen luisteren. Kijk, en dan kan het wel eens op een bepaald moment een keer te veel zijn. Kan er net, net dat ene druppeltje zijn die die emmer laat overlopen, die al vol was. Haar ah, liefste. Oma. Oma. De grote ballon. He? De grote ballon gezien, schat? Ja, naar buiten. Daar buiten is je nou weggevlogen. Ja. Nou, en... Dan is het gewoon zo, van... Uh, nou, en dan hun doen het dan... Mee. Hun zijn ook gelicht van geen klaverlust, maar bij het kan er net net druppel zijn. Wat nooit nog mensen gericht zijn, maar dat zit dan op dat moment. zondag, net wat Pien zeg, zit het op dat moment bij jou zelf. Gewoon die druppel, was even die druppel. De volgende keer zou je er gewoon misschien om lachen. Nou, en dat moeten ze ook maar een keer accepteren. Dat dat ook kan gebeuren. Want we zijn en blijven allemaal mensen. Ja, schat. Ja, slapen. Ja, slapen. ik bedoel, ga slapen nou. Daar zijn ze allemaal slapen. En ik zie een lekker kontje. Een lekker kontje je? Ja. En mijn En Ben je schoon? Ben je in bad geweest, zusje? Ja. Oh, mijn schootje. Vind je hier vader? Wil ik hier vader? Ja. een lekker pietje koortje. wat is Dus dat is in ieder geval wat ik uh, wilde weten. Nou, hoe krijg je... Nou, ik neem aan, uh, want mijn kleinzoon kwam er weer, weer, weer uh, tussen. Nou, uh, Mieke heeft de dingen van haar uh, schoonzus. Het is kwaadaardig. Ach, weet je wat het is? Uh, weet je wat het is? Ik heb zoveel mensen hier om me heen die boskanker hebben en die er allemaal weer doorheen komen. En... Als het dan goed aflopen. Tegenwoordig is boskanker niet meer dodelijk. Hè? Dan was het bij voorbaat al uh, dodelijk, maar niet is het tegenwoordig niet meer. Hè? En vooral als het op de borst is, kunnen ze heel veel wegstralen weg, weg, door die chemo. Ik heb ook een dochter van... Uh, van een vriendin bij mij, die heeft het ook, oh, uh, he? dat is ook kwaad Ze heel de haar kwijt geweest en al. Alleen, ze heeft nog vaak een, oedeem, oudeen. Wat een heel de arm, hoe noemt ze? Hoe uh, die oudeen ook alweer? Hoe uh, is die klieren? Dat heeft ze vaak, dat is heel de arm. Help, zegt Chaco. mijn pc maakt geluiden aan. Nou, het enige wat ik gewoon weet, je kunt een bumper vernieuwen. En dat is een kleurstof, Chaco. Dat is een kleur, een stof, en dan noemen ze bumper vernieuwen. En daar kun je dan overheen gaan. En dan komt de kleur, en kun, ja, je hebt dat in het zwart, en je hebt dat in het grijs. En dat, daar kun je er overheen gaan, en dan komt de kleur weer terug. Wij, maar wij gebruiken het niet meer. Wij hebben een soort uh, mobifix. En dan als de ouders gewassen zijn, dan gaan de jongens daarmee over. Maar het kan zijn, ik ga zelfs iets gaan doen. Ik ga iets afzetten. Het zal nu wel weg zijn. Ik zal nu al weg zijn. Ja, de limfoklieren. Goed zo, uh, Elisabeth. Maar hij is ook deem in, uh, En dan krijgt ze af en toe een hele dikke arm, maar die doet van alles weer. Sport weer, werkt weer. Maar het kan zijn dat het nu weg is. Want weet je waarom? Ik had... Um, de 1, 2, uh, 1, 2, 3, 1, in 1... 1 1 1 2 had ik aanstaan. En dan had ik uh, ook zo dat er een geluid bij stond. Maar ik had hier het geluid bij de box zachter gezet. Um. En dat geluid is er misschien wel iedere keer doorheen gekomen. Dat kan, ondanks dat het uh, toch een, uh, kan zeggen dat jullie, maar dat heeft niets met mijn stream te maken. Want mijn stream zit op de andere computer. Alleen mijn... Uh, ze werd verteld ook, zij heeft ook uh, lymfedeem uh, uh, in haar benen. En ze weet ook dat pankpje dat ook kunt krijgen. Ja. Heb je er nu nog last van die geluiden? Of niet? niet? Ik hoor niks meer van. Maar ik weet niet of, Jacob, of jij het al gehoord hebt van je bumpers? Weet je wat het is, Minke? Je schoonzus, die moet gewoon vertrouwen erin hebben dat het goed is. Ik zie dat Pien ook weggaat. Dag, lieve Pien. Tot ziens weer en nog een fijne avond. Maar het is zo. Ze moet daar, gewoon, ze moet daar verder niet bij stilstaan. Ze moet gewoon de, de komende tijd... Aller kracht sparen voor de chemikluur, want het schijnt, als je dan uh, het schijnt dit toch heel veel te ver van je. He, dat het toch heel uh, te kost gaat, dus je moet heel je kracht en je energie gewoon... Uh, En ze moet gewoon, ze moet gewoon goed in de kracht blijven zitten en gewoon uh, er wat van hopen. Dan beslaat ze er eigenlijk het makkelijkste doorheen. Je ziet heel, je, je, bij kanker zie je heel vaak dat mensen die heel veel uh, spirit hebben en die gewoon uh, zeggen van, ik, uh, ik, uh, die zich er niet bang voor maken, dat die er doorheen komen. En dat zijn de, vaak de mensen die lang worden en dan gaat kost constant de en energie bij je, dat je dan wel net niet bij kan hebben. Dus je moet natuurlijk koolzuur. Minkie zegt ze heeft weinig kracht en ze is ook nog gehandicapt. Ja, dan is het dubbel, dubbel zwaar dat dit ook haar weer treft. Maar dat zijn dingen waar we, de, de, waar we wel eens vaak aan moeten denken, maar we, waar we niks aan kunnen doen. Waarom krijgt de ene mens alles op zijn bordje, en waarom de andere mens minder? S-Visser ook weer, goede lieve S. Goedenavond, welkom. En, maar een ander krijgt het u op een andere manier op een bordje. Ja, dan is het toch wel ja, dan is, het dan, dan is het toch wel heel triest dat zij dit, dat dit juist haar moet treffen. En die stoma, die heeft zij natuurlijk ook niet van niks gekregen. Ze zal er ook wel ergens een in hebben gezeten omdat uh, dat ze daar waar ze aan geopereerd is. Ik weet niet of dat ze toen ook ander darmen iets gehad heeft of kanker ofzo. Ik weet het niet. He, dat, dat weet jullie, dat geef ze laat niet door, want het is toch bekend, en ja, dan zit het toch in haar, in haar lichaam. Nou, ik zie dat burger ook binnenkomt, goeie lieve burger. Ben je nogal nog in de buurt van Rijen geweest, Burger? Ja, zat uh, continu de je opsteken, is aan de muur. Ja joh, het leven is uh, kostbaar, wij, wij zitten allemaal wel eens, ik wou ook nog meer geld had, of dat ik wat rijker was, hè. Zo is een mens natuurlijk. Maar vergeet één ding niet, dat je gezondheid je kostbaarste bezit is. Als je ziek bent, en je hebt alle wereld om je heen, maar je bent ziek, wat heb je dan? aan dan kan dat misschien verzachten. Maar als je maar gewoon een paar houten bankjes in huis hebt, en je bent hartstikke gezond, dan ben je de rijkste mens die er is. Vergeet dat nooit. Nou, dat, dat dat een rijkdom is. Je gezondheid is een rijkdom. Kijk, en als je natuurlijk op een gegeven moment toegepreeg hebt dat je een of andere ene ziekte krijgt, dan is het natuurlijk ook wel fijn als je dan ook nog flink wat geld hebt, dat je die tijd dat je er bent, waar je het maar lekker over de balk kan smijten. En allemaal leuke dingen kan doen, dat je niet op geld hoeft te kijken. Dat is dan natuurlijk dan wel dat is dan een andere kant van de bedankt. Maar als je gewoon lekker gezond bent, en je kunt gewoon lekker een paar leuke dingetjes doen zo, en je kunt elke dag weer blij zijn maar als je uit bed komt, Ja, je gezondheid is je grootste goed. Dat is ook zo. Ja, natuurlijk. Wie wil er dan niet lekker geknuffeld worden, burger? Je is toch heerlijk, zo'n knuffel. Kan dan niet, Doet er niemand kwaad mee. Je hoeft er niet voor weg te lopen. Anders kun je nog eens hebben, als iemand op je afkomt. En die wil je gelijk... Uh, en die wil gelijk je onderarmen, dan kun je wel eens een keer weg willen vluchten. Maar nu kunnen ze je zoveel knuffelen. En S vraagt aan mij, wat als dat je niet wordt gegund, in verband met jaloezie? Ja, lieve S, weet je wat het is? Ik denk dat je dat altijd blijft houden. Als mensen je ziek maken, het weer. Ik denk dat je dat altijd blijft houden. Ik denk als, al, al ben je nog zo goed bevriend, de meeste gaan ze nu, van de mensen kan bekijken, hè, al ben je nog zo goed bevriend, met iemand. En je hoort dan dat die persoon zeg maar een ton heeft gewonnen in de staatsloterij, zeg maar eens, dan is het teken dat je ze te ontzettend gunt, maar ik weet zeker dat er bij elk mens een steek, een beetje een, toch even een steekje van jaloezie door je heen gaat. Nou. Niet dat je dat op die persoon uit gaat werken, maar ik denk dat je dat allemaal iets een beetje in steek voelt. En dat wil niet zeggen dat je het hen dan dat je het gewoon zo hartstikke gun, maar op het eerste moment, menselijke zin, denk dat het ook heel normaal is. Dat mensen kunnen je ook uit liefde ziek maken. En dan zegt Tess, ja, negatieve liefde is dat. Maar sommige mensen die, kijk ik ben een mens, die altijd alles, euh, zeg altijd Gods water over Gods akkers. En ik laat iedere mens in zijn waarde En iedereen mag van mij doen waar ze zin in hebben. En dan is het vaak heel erg vervelend. Als je dan met mensen te maken krijgt die juist niks van je kunnen velen. Die op elk zakje zout liggen. Die overal commentaar overleveren. Nou, daar heb ik ook gewoon moeite mee. Maar die kunnen mij dan ziek maken. Die kunnen mij gewoon ziek maken door het onbegrip dat sommige mensen naar elkaar kunnen hebben. Gewoon niks van elkaar, of, of dat ze van elkaar niks kunnen doen, overdraagzaamheid naar elkaar. Ik dacht, dat kan mij ziek maken. Niet als mensen die jaloers op me zijn, maar daar stap ik wel overheen, want dan, ze hebben geen reden om jaloers op me te zijn. En als ze dat wel hebben, dan hebben hun pech gehad, niet ik, maar mensen die overdraagzaam zijn. Daar, dat maakt mij ziek. dat vind ik zo erg. Zeg maar, als de mensen de buren hebben, een hondje, ik zeg niet, en de hondje dat blaft een paar keer, blaft, uh, regelmatig, dan mensen daar al over lopen te nekken. Of. Dan hebben ze een kat, en de kat, die heeft, die heeft in de, de heet in de tuin gepoep, nou ja, of dat roept de, de, de, de, de, de vogel tegen een ramen aan. Nou, dan kunnen ze een drama dan maken. Nou, dat wil ik ook niet weten. En dan denk ik aan mijn eigen, het leven is toch gewoon zo? Je kunt het toch allemaal niet in de hokjes plaatsen? Die kraaien kun je toch niet in een hokje plaatsen? Dat zijn vrije vogels. En dan gelijk, ze moeten ons allemaal afschieten. En ze moeten zussen, ze moeten zo. Dat is ook het, euh, het beste. Ja, burger zei, Ik heb euh, valse belog. daar word ik ziek van. Mensen die altijd alles maar beloven. Maar dat zeggen die wel, burger. Je zegt, je hebt gelijk. En Minken, die zegt tegen Minken dat ze gelijk heeft, want soms weten mensen precies hoe ze je moeten raken. Dan zou je dat niet beter zijn als je je daarvoor ging wapenen? Als je er nou gewoon vanuit gaat, en met de mens waar je mee in je contact komt, kan je op een of andere manier een keer treffen op jouw zwakke plek. Dat kan gewoon. En als je daar nou jezelf eens voor probeert te gaan wapenen, en niet je eigen hart op kan stellen, door een muur van gewapend beton om je heen te zetten. Maar gewoon, die daarvoor wapen. en moet weten, ik, ik ben op bepaalde dingen kutbaar. Bepaalde dingen liggen bij mij heel erg gevoelig. Maar daar moet ik gewoon voor gaan waken. Dat ze me juist niet op dat punt, uh, me kunnen haken. Ja, hoe moet je hier wapen? Je moet je wapen door je eigen zwakke puntjes te kennen. Kijk, als jouw kinderen jouw zwakke punt zijn, dus uh, zeg maar, uh, uh, je wil niet hebben dat... Uh... Je moet juist geen muur om je heen zetten. Je moet juist geen muur om je heen zetten, je moet gewoon jezelf blijven. Met de wetenschap. Ik ben gewoon een kwetsbaar persoon. En ik trek mijn eigen makkelijk dingen aan van mensen als ze negatief zijn, of dat ze niet redelijk zijn. Dan trek ik me aan. Maar ik zal, ik ga nu vanaf dit moment, zeg maar, uh, beseffen dat mensen gewoon zo zijn. En dat het niet altijd persoonlijk naar mij gericht is, maar dat ik het me wel persoonlijk aantrek, omdat het mijn zwakke plek is. En daar moet je dan zorgen dat je daar kracht in gaat krijgen door gewoon aan jezelf toe te geven, dat is gewoon een zwakke plek. Kijk, als je dik bent, en, jou, en je vindt het zelf erg, dat je dik bent, waar je daar heel erg mee zit, dan, en dan als dan iemand zegt van, nou, oh, ik ben dan toch dik, dan kwets je jou dat, dan trek je dat je eigen aan. Maar als het je niks kan schelen, dat je dik bent, het interesseert je niet. En ze zeggen, hé hey, dikke, wat interesseert je dan niet? Want dan raakt het je niet. Het is altijd zo, de dingen die ons raken, de dingen die ons raken, zijn altijd dingen waar wij zelf kwetsbaar op zijn. Ook in onze eigen gedachten naar onszelf toe. Zeg maar, iemand moet een bril dragen. En die heeft een hekel, want die vindt zichzelf niet knap genoeg met een bril. Ja? Dan heb je op een gegeven moment een bril, een bril op. En je vindt je eigen lelijk met een bril. Kijk, als iemand dan binnenkomt en die zegt tegen jou, Goh, die bril is daar jou leuk, zeg. Dan voel je dan, dan voel je, je eigen goed. Want dan, hè, dan, dan gaat die persoon iets waar jij zelf mee zit, positief benaderen. Maar komt er nu iemand binnen en die zegt, en die zegt binnen, nou, Jezus, wie er daar staat van geen in mijn bril? Nou, op dat moment zou je wel door de grond willen zakken. En waarom? Omdat het zit bij jezelf. Altijd als je je eigen ergens aan stoort, dan zit het vaak bij jezelf. Omdat je het zelf ook vervelend vindt, of leuk vindt, om naar zo pletten te komen, in de tijd. Zul je dat echt merken. Ik zie dat onze knuffelguus ook binnengekomen is. Goeie lieve guus. Laten we eens even lekker knuffelen met elkaar. Mmm, ik kan even lekker dichtbijnen. En even heerlijk knuffelen. Colinda kom ook weer binnen, zie ik wel. Goedenavond, lieve Colinda. Welkom in ieder geval. Dat is een hele goede wat jij zegt, Jacob. Vroeger trok ik me echt alles aan, maar tegenwoordig heb ik geen waarde aan wat vreemde of collega's zeggen. Iemand zei eens tegen mij, het zijn collega's, geen vrienden. En dat is ook zo, want echte vrienden nemen je zoals je bent. klopt. Dus, uh, ik ben blij, uh, Burger, dat jij dat begrijpt. Nee, als, je, als je jezelf iets aantrekt, dan laat je dan met je schild vallen. Dus als je je schild daar uh, omhoog houdt, dan, dan raakt het je niet. Kijk, het is het beste om jezelf te kunnen zijn zonder een, een muur op te, te, te, uh, te op te trekken. Want dan kun je echt leven en genieten van de dingen om je heen. Kun je ook verdrietig zijn om dingen die er om je heen gebeuren. Maar je kunt ook geniet, uh, intens genieten van de mooie dingen om je heen. Maar dat gebeurt als je echt geen muur meer om je heen hebt staan. Want als je een muur om je heen hebt staan, dan, als je muur om je heen hebt staan, dan kun je ook niet intens genieten van de mooie dingen. Dat is ook een dingen die ik al geef. Ik zal even een klein stukje voorlezen uit mijn boek. He, ik heb eerst van tevoren dingen, maar dan ik ga ik naar 1974. Het is 1974 en we hebben inmiddels drie kinderen. Anita, Wilfred en Harold. Van 8 vieren 2 8. Best een drukke zin, maar dat vond ik niet erg. Want mijn gezin was mijn wereld. Want waarin ik onverwaardig lief kon hebben... En alles wat er buiten viel op mijn moeder na, liet ik nu binnen in mijn gevoel. Dit bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk. Ik weet nu dat ik in die tijd mensen heb gekwetst, ook al is dit nooit mijn bedoeling geweest. Ondanks dat ik altijd alles voor iedereen deed, liet ik alleen mijn familie toe in mijn hart en verder niemand. Denk maar niet dat ik iemand onaangekondigd binnenliet liet in mijn huis, dit had te maken met het feit dat ik een muur om me heen had gebouwd, omdat ik door niemand meer gekwetst wilde worden. Er was me al genoeg pijn gedaan in mijn leven en daarom liet ik niemand meer toe. Was ik er maar toen maar bewust van geweest dat, wanneer men zich afsluit voor verdriet, men zich ook afsluit voor vreugde. En als men zich afsluit voor vijanden, men zich ook afsluit voor vriendschappen dan had ik diegene, die het wel goed met me meende, de kans kunnen geven om dit aan mij te laten zien of te bewijzen. Ik heb de mensen gekwetst met mijn afwijzende houding. Het wrangen van dit alles is, omdat ik mezelf afsloot om niet gekwetst te worden, ik juist bezig was andere mensen te kwetsen. Ik vertel dit allemaal omdat ik het belangrijk vind dat men een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van me krijgt, en dat men weet hoe ik was voor en na en, nadat een totale verandering in me plaats gevonden had. En dan komt het verhaal dat ik die verandering krijg. Maar kijk dit, ik heb natuurlijk zelf ook altijd iemand geweest die heel erg... Om maar niet gekwetst te worden, maar later kwetsen ik, heb ik toch veel mensen gekwetst. Daar was ik me toen niet bewust van. Ja, maar dat is ook, hè, kijk, je moet het ook met potlood doen, hè. Dat moet je ook met potlood doen. Ik zeg altijd, je gaat een cirkel doen en dan middenin zet je jezelf. En dan ga je denken, de mensen waar je wel zeker en bewust van bent, op dit moment, die mensen zullen mij nooit pijn doen, dus die laat ik tot me toe. Dan kun je de namen van die mensen met potlood ook in je kring zetten. De mensen waar je bijvoorbeeld al weet, nou, die doen altijd mij eh, kwetsen, die zit je buiten die cirkel. Dat wil zo zeggen dat je een, een schild bouwt om de mensen, dan kunnen die mensen je niet meer raken. Maar soms zul je je dingen bij moeten stellen. Want je kunt er komen in de loop van de tijd, dat er mensen zijn die je wel in die kring hebt toegelaten, dat die toch niet zo zijn, als dat je dacht dat ze waren. Dus die, dan doe je met een gum die naam uitgummen. Dan zet je die weer buiten de kring. En als ze dan buiten de kring zijn, dat er mensen zijn die bewezen hebben dat ze wel jou waarderen, dat ze wel jou nemen zoals je bent en accepteren, die kun je dan weer in de kring zetten. En zo kun je... Um, Wat S zegt klopt, ik geloof ook niet in familie, ik geloof alleen maar in ziels, zielsfamilie, in zielsverband. Ik geloof niet dat als je, uh, kijk, wij zitten boven op verschillende lagen. En wanneer natuurlijk uh, zielen die naar de aarde komen om hier te reïncarneren, en die komen allemaal van dezelfde laag, en die zijn allemaal in één gezin geboren, dan krijg je een heel, harmonisch, heel harmonische familie en die mensen, die zullen nooit elkaar pijn doen, en zullen gewoon altijd voor elkaar opstaan, want dan zijn ze, het is, die hebben een zielseenheid. Maar als je in een gezin bent, waar kinderen zijn, en de een komt van de derde laag, en de andere van de vijfde laag, en de ander zit van de zesde laag, dan merk je dat die een verder is in hun gevoel, en anders in het leven staan als degene die nog maar van de derde laag komen. En dan kan er een heel disharmonie plaatsvinden in dat gezin. Want die kinderen, die zijn, die li liggen niet samen op één lijn. En daarvan kun je met de ene broer een enorme of zus een enorme band hebben, en met de andere totaal geen binding hebben. Ondanks dat het familie van je is. En sommige mensen, de, genetisch, ben je daar wel van dezelfde ouders, van, hè? maar gevoelsmatig, heb je niks voor elkaar. En dat moet je ook helemaal niet erg vinden, maar misschien dat je het dan begrijpt waarom dat het zo is. Ik zie dat Esmeralda ook binnenkomt, en inmiddels is Jochem ook binnengekomen. Goedenavond, lieve Jochem, en goedenavond, lieve Esmeralda. Nee, maar het is... Ja, en wat jij ze zegt, ik ben als een solist binnen een eenheid van anderen binnengekomen. Dat kan, kan ook dat, ze hebben dat gevoel, maar je hebt er wel voor gekozen. Toen je besloot om naar de aarde te komen, heb je wel ervoor gekozen om juist in die familie misschien iets uit te gaan dragen. Het kan zijn dat je juist voornemen had om die, die mensen jouw voorbeeld te laten zien hoe het wel moest. Maar nou ja, dat ze er niet naar geluisterd hebben, of dat ze die niet op willen pikken van je, dat is dan kan frustrerend voor jou zijn. Dat graaf Heinz ook binnenkomt? Goedenavond, lieve graaf Heinz, welkom. Waar Colina zegt, vaak is het zo als vader en moeder wegvallen, zie je broers en zussen ook uit elkaar vallen. Dan zeggen ze: met wel wat een niet probleem.' hadden ze, kon ik nog maar ruzie maken kon ik nog maar ruzie maken met mijn ouders lijkt me geweldig maar nou, dat is mijn ouders zo Joghurt zei, dat heb ik ook, niet, nee, Maar hou rekening met dat ze in de loop der jaar kan veranderen. Zo trok ik toen mijn oudste broer veel, uh, zo, zo trok ik toen uh, veel op. Maar naarmate mijn jongste broer ouder werd, trok ik meer naar mijn jongste broer. Kijk genoeg heb ik lang gehad, heb ik dat lang gehad ook met mijn zus. En als ik vaak boeien had. Net zoals mijn vader dat had met een van zijn zussen. Schijnbaar gaat dat van generatie, op generatie echt op wandelen nee. Dan heb je gewoon, leg je niet samen. En dan komen jullie auras gewoon niet samen. Je botsen dan. En dan is er in jullie aura en disharmonie. Zo gauw je in elkaar kijk, je hebt ook wel eens mensen die... Dan moet je maar eens op letten, Je hebt dat als mensen. En, en dan kun je in familie vaak zien of in, in vriendenkring. Zo gauw dat die mensen te dicht bij elkaar komen, is er een bonje. Begint iedereen te strijden. Weet een ene beter als de andere. Zolang ze uit elkaar blijven, tenminste een paar meter uit elkaar, dan hebben ze, dan hebben ze daar helemaal geen last van. Maar als ik uit dat die met z'n tweeën aan één tafel te komen, dan begint het gedonder. Dan, dan heb je het. Nou, dan komen die auras weer bij elkaar en dan begint dat te knetteren en te boeken. En dan moet het dan vuur wegkomen en dan moeten ze met elkaar in disharmonie. Zo heb je ook mensen elkaar gewoon eh, groeten, maar zo gauw dat ze in elkaars aura komen, dat ze gewoon weer draaien. heel fijn kunnen voelen en heel prettig. Die band is er, is er of niet, ik heb ook geen goede met mijn broers en zusters, maar ik zie ze heel weinig, en we beleven veel dingen toch hetzelfde. We hebben dezelfde humor en kracht, trek ik vrij maar vaak af, waarom we zo weinig contact hebben. Nou, doe jij moeite, lieve Esmeralda, om contact te zoeken met hun? Nee. Waarom zou je het dan wel doen? Hun zijn hetzelfde als jij bent. Dus dat hoeft dan niet. Want zo gauw jij er heel sterk behoefte aan zou hebben, zou je zelf op die nadering zoeken. Maar je vindt het wel makkelijk zo. Daar ligt dat aan. Dat heb ik ook met mijn familie. Mijn schoonzusje was zaterdag jaar. Nou, daar ben ik even een blik bezoek aan de, uh, de afleggen. Nou was het ook vervelend toch? Op zaterdag komen die duiven allemaal thuis komen. En boodschappen gedaan worden. Nou, en dan uh, moeten we eten. En dan om uh, Achter uur moet ik weer uitzenden de ridderradio. Dus uh, ik kom dan, uh, die dag, kom ik al een dag te kort. Maar ik ben er toch wel even geweest. Nou, het is toch leuk dat ik er even ben geweest. Maar als ik die nou een paar maanden helemaal niet meer vind, dan, dan, dan, dan, dan dan heb ik ook geen heim. Meer. Want op het moment dat ik daar behoefte aan zou hebben, dan, dan, dan ga ik er dat doen. Want zo werkt dat. Nou, dan kwam bij Elisabeth, dat is weer een ander verhaal. Elisabeth die zegt, ik zoek wel contact, omdat ik vind dat ik de anderen hetzelfde, omdat eh, ik hetzelfde ben. En kijk gewoon te horen, wij hebben de deur gesloten. Ja, dat is ook zo. Maar waarom dat zeggen we zoiets? Ja, dat is bij ons ook. Zo samen zijn ze altijd heel gezellig en heel gemoedelijk. En dan kun je dat je elkaar nodig hebt, dan kun je op elkaar vertrouwen. Dat is gewoon zo. En ik vind dat is gewoon al heel erg belangrijk. Je moet het allemaal zo zien als de ene er geen behoefte aan heeft en de andere niet dan verwatert het gewoon. Ik vind dat altijd heel gezellig. Ik heb uh, jaren op de camping gezeten met, met, met, met, met mijn ene broer en zijn Nou dat was altijd hartstikke leuk en gezellig. Ondanks dat we toch niet bij elkaar heel de hele dag bij elkaar in de kern in zaten. He, we leefden toch ons eigen leven, maar we waren ook de dingen die we samen deden. Dus de ene broer weggaan aan is die andere te komen wonen. Nou, in de kern hadden we het toen overgenomen. Nou, dat was ook ontzettend leuk. Het zou ik het ook leukstje met heel mijn familie op vakantie gaan. Ik zou er ook geen probleem van hebben om in een woonwagenkamp te wonen met heel mijn familie om mee. Dat zou ik alleen maar allemaal leuk vinden. En dan had toch iedereen zijn eigen leven nemen. Dus ik tel zeg, een heel groot, groot klooster kopen. En dan iedereen zijn eigen woonkamer met zijn eigen televisie. En dan een gezamenlijke keuken waar je met z'n allemaal kan eten. En dan s'avonds trekt zich iedereen terug. Misschien nog even in de keuken gezamenlijk koffie drinken. En dan trekt zich iedereen terug naar zijn eigen domein. En gaan en ja, van daaruit hun eigen zaken weten. En vandaar uit vertrekken ze daar weer als één, zegt, ik wil vandaag boodschappen doen. En dan, maar geen verplichting naar elkaar. Ik vind het heel mooi, maar dan moet geen verplichting naar elkaar. Dus gewoon, nee, nou dat zou voor mij het ideaalste, het ideaalste zijn. We moeten toevallig boodschappen doen en zeggen van, uh, uh, ik zou zeggen we hangen een grote lijst in de keuken, schrijf erop. Wat je toevallig nodig hebt. En moet er eentje toevallig boodschappen doen, dat hij even kijkt. Oh, die moet dat toevallig hebben, kan ik wel gelijk even meebrengen. En als het lijstje weg is, dan je weet, anders is er iemand boodschappen doen. Dus, ja, ga maar lekker met mij wonen, Guusje. Hij lijkt ook wel leuk, hè, Guus? Op deze manier, hè? Ja. Guus, kom op met mij wonen. We dus zien het ook al helemaal zo zitten, ik kan niet meer. Ja, natuurlijk weet ik dat, maar dan kun je me hebben plezier hoor. Donderdag, ik komt ook bij me wonen, die kan ook al bij me wonen. Zijn we zijn er met z'n tweeën, naar nou, daarna nou nog naar een poeder, en dan nou nog naar iets gaan zoeken, maar we in Brabant zijn, nog eens, kan hier niet trek wonen. Moet wel niet bij mij in de buurt, hè? Ja, en Jochem, die woont ook in Brabant, er kan een Jochem wat komen Dat is we wel snel komen, zegt hij. Dus nou, zie je maar, het heeft allemaal z'n voordelen. Ja, dat is waar, Jochen. Ja, als ik de lotto win, ik heb daar een ander huis op ook. Een heel mooi huis, heel groot. Daar is een hele grote zolder op. En daar kan ik allemaal aparte kamers op maken voor mijn dossiers dan. Dat kunnen we het dan regelen even zo. Maar lieve mensen, ik ga ermee stoppen. Jullie weten, onze gus komt dadelijk er weer in. Je gaat weer een uurtje met jullie leuke dingetjes doen. En leuke gesprekken hebben. Ik hoop dat jullie ook weer met plezier naar hem luisteren. Donderdag. jou wens ik natuurlijk nog een hele fijne weekend volgende week toe. En ik begrijp dat je er dus straks zo hebt gereageerd. En, net als ik zeg, waait eens lekker uit en kom eens lekker tot rust. Volgende week, uh, maandag luister u om 7 uur, om 8 uur weer met plezier naar je. Ik wens jullie nog een hele fijne voortzetting van deze week. Ik hoop jullie een zaterdag in Zaterdag en weer te mogen ontmoeten, van 8 tot 10. Vele mensen zijn vandaag weer begonnen hier in Brabant. De, de zitten zit erop in Brabant. En de, en de fabrieksvakanties ook. Nog een week zijn de kinderen nog thuis van de lagere school. En dan gaan ook de krasjes en de school is weer in ontslag, dus de kansen erbij er bijna maar rest nog, om tegen jullie allemaal te zeggen, nog een hele, hele fijne week, een stevige knuffel van mij, en op zijn Bradans gezegd, hou toe. but This...